2. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Zestig grote bedrijven willen ook na de coronacrisis minder blijven vliegen... om de CO2-uitstoot te beperken. Onder meer ABN AMRO, KPN en Unilever... hebben daarover afspraken gemaakt met natuur en milieu. De bedoeling is dat medewerkers meer digitaal gaan vergaderen... en voor korte afstanden vaker de trein pakken. Volgens natuur en milieu zijn werknemers veel positiever... over virtueel samenwerken dan voor de coronacrisis. De bedrijven willen in 2030 de CO2-uitstoot van zakelijk reizen. ...met 50 procent hebben teruggebracht ten opzichte van 2016. De burgemeester van de Amerikaanse stad Portland heeft uitgehaald naar president Trump. Hij vindt dat Trump met een haatcampagne mede verantwoordelijk is voor het geweld in zijn stad. Ook beschuldigt hij Trump van racistische aanvallen op zwarte mensen. Bij confrontaties tussen Black Lives Matter demonstranten en Trump aanhangers... werd afgelopen week einde een man doodgeschoten. Volgens Trump is de burgemeester van Portland zwak en zielig. En de Amerikaanse overheid heeft een contract met Philips... voor de levering van beademingsapparatuur stopgezet. In april tekende de Amerikanen een contract met Philips... voor de levering van 43.000 beademingsapparaten... vooral voor coronapatiënten op de intensive care. Tot nu toe zijn er ruim 12.000 geleverd. Waarom de Amerikanen de levering nu stopzetten is onbekend. Contractueel was wel vastgelegd dat dat mocht. Voor de productie had Philips in fabrieken in de VS honderden mensen aangenomen. Uitgaansgelegenheid Club Blue in Rotterdam is afgelopen nacht beschoten. De club was op dat moment open, maar niemand raakte gewond. De club was al eerder beschoten en er werd ook twee keer een handgranaat voor de deur gelegd. En daarom moest de club al een paar keer tijdelijk dicht. Het weer, veel wolken vandaag, maar nu en dan schijnt toch ook de zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog en het wordt graden graad of 19. De komende dagen verandert er weinig, vanaf donderdag wel meer regen. Dit was het NOS-journaal.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 Beste luisteraars, er is wat mis met de geluidsweergave. Uh, Ik had een mooi programma klaarstaan. Mijn naam is Jaap Funnekotter, uw presentator voor deze ochtend. Ik probeer zo snel mogelijk uh, technische ondersteuning te krijgen... om te kijken of we het uh, muziekgedeelte van de mengtafel weer aan de praat kunnen krijgen. Een ogenblikje geduld alsjeblieft. Ja, en daar zijn we dan. Er stond een knopje verkeerd, zoals dat vaak gebeurt op zo'n grote mengtafel. Daarom niet getreurd. Wederom, welkom bij ZFM Live. Op de achtergrond hoort u Trumpet, Trumpet Cross, de tune van Radio Tour de France. Want vanwege de start van de tour is het thema vandaag muziek die we van de Radio Tour de France kennen. Dit nummer, Trumpet, Trumpet Cross, schreef Rijn van der Broek... in eerste instantie als tune voor een wervingspotje voor het leger, notabene. En zijn buurman Herman van der Velde, de muzieksamensteller bij de NOS... hoorde het en wilde het gebruiken voor het NOS-radioprogramma van Tour de France. Trumpet Cross werd in 1983 uh, de begintune en Tarantuela wat later in de uitzending komt, de finish tune van het sportprogramma. Dit programma staat dus helemaal in het teken van de fiets. Nummers die uh, ik draai uh, hebben ofwel het woord fietsen in zich... ofwel zijn bekend van uh, jarenlang gedraaid zijn in Radio Tour de France. De artiest van vandaag, tourartiest zouden we kunnen zeggen... is natuurlijk een Fransman Michel Fugain. En hij gaan we nu en naar hem gaan we nu luisteren met zijn hit Ring Ding. Je vais te raconter l'histoire. Os qui vont. Dagati voulait changer l'histoire. C'est homme. Il était fils d'un militaire et né dans un canon. Oh. Sur sa brocheyre, il y avait déjà des canons. Un homme de guerre, oh. c'est pas la moitié d'un con. Et allez, oh, un petit bout de marseillaise. Oh non, un petit bout de la mélodie comme on peut. Vive la bourrée à la française. Et vive la France et la Corrèze. Oh, toutes les chansons. Moi mon gars, je veux pas changer l'histoire. Je veux rien changer du tout. Je ne serai rien de rien dans les mémoires. Mais Repêche mon cou. Oh oh. Il épousa un jour de gloire, oh c'est faux, une demoiselle nommée Victoire. Oh c'est faux, elle était fille de léchionnaire, d'ailleurs elle sentait bon. Yeah. Devant le maire, la belle n'a pas de pilon, elle était fière d'être la moitié d'un con. Allez, un petit coup de Marseillaise, oh, un petit coup de la l'armadon. De Pimpinpol Et Pimpimpol Et Cephalaise Ouh par des conchons A moi mon gars Je veux pas changer d'histoire Je veux rien changer du tout Je laisserai rien de rien Dans les mémoires Mais je m'en fous Oh oh Reggadé Reggadé Reggadé Reggadé je m'en Voici la fin De mon histoire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 En dat was Michel Fugin met Ring Edding. Dan uh, heb ik nu wat klaarstaan uh, in het Spaans... van de Spaanse uh, indie rockgroep Vetusta Morla. En zij bezingen de Tour de France. Tour de Francia. Los relojes funeral por el despertador. Luego en un corcel ciclista, estamos vueltas a la isla y no hay podio para el vencedor. estas libros viejos y una gesta que se asoma en el televisor En zit weer rechtop naar, naar deze rockuitvoering van het nummer Tour de Francia. Van de Spaanse rockgroep Vetusta Morla. Dan uh, heb ik uh, nu iets heel melodieus klaarstaan. Uh, gezongen door uh, een man waarvan ik laatst ook al wat draaide. Tom Waits. Uh, samen met Joe Cocker denk ik, uh, hebben zij zo'n heerlijke, rauwe, raspende stem... Uh, die een extra lading geeft uh, aan de liederen die ze zingen. Wij gaan luisteren Tom Waits. En aangezien het uh, thema vandaag fiets is... heb ik gekozen het nummer Broken Bicycles. bicycles. Een uh, artiest die ook altijd veel gedraaid wordt uh, tijdens de Tour de France is Michel Sardou. En van hem heb ik nu klaarstaan 10 ans plus tôt, oftewel 10 jaar eerder. Michel Sardou.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 Vriens-tu d'un slow, dix ans plus tôt, déjà dix ans Tu voulais m'épouser, quelle drôle d'idée, tu n'avais pas quinze ans. Tu voulais faire l'amour, comment fait-on l'amour N'était pas un géant. J'étais plutôt gêné. Quelle drôle d'idée! Danser, c'est suffisant. Je ne sais plus comment finissait la chanson. Ja ja J'aime bien les histoires Qui me font boire Sans des espoirs Les mélodies carrées Qui font danser Mais la vie, j'aime aussi sur le tas un piano bas qui meurt d'ennui. Tous les disques oubliés qui font penser qu'on a déjà vieilli. Je ne sais plus comment finissait la chanson J'ignorais qu'elle avait un nom C'était la chanson du bonheur D'un vieil amant compositeur Te souviens-tu d'un slow Dix ans plus tôt déjà dix ans Tu voulais m'épouser Quelle drôle d'idée Tu n'avais pas 15 ans Tu voulais faire l'amour Comment fait-on l'amour Je n'étais pas Michel Sardou. Uh, Michel Sardou, een uh, graag geziene gast uh, tijdens de Tour de France. Datzelfde geldt voor uh, onze Nederlandse Dries Rolvink. Uh, toen uh, RTL 7 nog tijdens de Tour de France iedere avond uh, zijn programma had uh, over de Tour de France... was uh, Dries uh, de huiszanger die aan het eind van het programma het nummer over de Tour de France zong... Uh, tegenwoordig uh, de afgelopen jaren, althans, uh, heeft Dries zich ook ontwikkeld... tot uh, eindeprogramma Sidekick van Sven Kokkelman in het programma 1 op 1. Uh, maar daar is die afgelopen seizoen, uh, ik dacht zo rond uh, eind juli, uh, mee gestopt. Nou, ver genoeg uh, over Dries gepraat. Laten we naar hem gaan luisteren en naar zijn nummer, de Tour de France.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 En Panilo, de Tour de France, de tijd van mijn leven. De mond van toe en op de west, radiotour van 2 tot 6. Ja, ik raak helemaal geen shocker. Jullie komen tot nu, ook krijgt. Een nieuwe dag met weer een loodzware etappe. Ze strijden om het algemene klassement.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 Toen de Frans. De tijd van mijn leven, ik luister aan de radio. De strijd van Joop en Vanilo. zit toe toer de France, De tijd van mijn leven. De van toe en op de S Radio tool van twee tot zes. Welkom. zeker met al die geluidsfragmenten erbij van Theo komen, laatst uh, ook uh, Studio Sport andere tijden uh, prachtige uitzending met uh, ook veel beelden oude beelden van uh, de Tour de France, toch iets uh, al is het een beetje in rare tijd van het jaar iets waar denk ik toch uh, veel mensen luisteraars weer uh, zullen van genieten. Wel. Uh, Thema fiets, dan moet je natuurlijk ook draaien. Nine Million Bicycles. Katie Maloua. Team 9 Million Bicycles. Uh, tijd voor het tweede nummer van onze Tourartiest, onze artiest van de dag. En dat was Michel Fuguin. Hij zingt Un type normal. Un type normal, een bon client de la Securité Sociale.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 Fiez-vous de lui si vous le rencontrez, d'après ce qu'on m'a dit, il est encore en liberté, encore en liberté. Oh Michel Fugain, un type normal. Uh, bij het eerste nummer vertelde ik wat over Rijn van den Broek... de componist van de tune van Radio Tour de France. En dat hij uh, dat componeerde in 1983... Uh, werd dat uh, de tune van Radio Tour de France, de Trumpet Cross. Laat dat nou hetzelfde jaar zijn dat uh, de Red Hot Chili Peppers... Uh, het licht, het leven zagen. De jaar waarin ze werden opgericht en uh, in een aantal jaren een wereldberoemde... Uh, rockband zouden worden uh, in diverse stijlen, diverse bezettingen door de jaren heen. En laten zij nu ook een lied gemaakt hebben, een song gemaakt hebben, waar de fiets in centraal staat. The Red Hot Chili Peppers Bicycle Song. shoot an entire shepherds bush and a lepers bash is marching to the funky feet of james Brown and his dancing feet are gonna set your fish on fire this the whipping of desire so please do not resist your fate I'll pick you up yes it's a day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 Red Hot Chili Peppers die het nuttige gebruik van de fiets bezingen. Uh, ook in Brazilië is er een artieste die uh, de fiets bezingt. En dat is Isabella Taviani. In het Portugees, Braziliaans Portugees, zingt zij A Bicicleta. Levo, pels, parkes, accorren. Jeje, je je je je je je je je je je je je o mundo fica je sua mercê. Você roda em cima e o mundo embaixo de você. Corpo ao vento, pensamento solto pelo ar. je isso acontecer, basta você me Por aí, entre ruas e avenidas na beira do mar, eu vou com você comprar e te ajudar a curtir. Picolé, chicletes, figurinhas e gibi. Roda, roda, e o tempo roda. E é hora de voltar. Pra isso acontecer, basta você me perder. para valer. Os executivos me procuram sem parar. Todo mundo vive preocupado em emagrecer. Até mesmo seus pais resolveram me adotar. Muita gente ultimamente En dat was de Braziliaanse Isabella Taviani. Een vaste waarde in Nederland uh, tijdens de Tour de France uh, zijn natuurlijk uh, de Amazing Stroopwafels. groep uit Rotterdam al jaren actief in de muziek en uh, zoals ik zei altijd present bij Radio Tour de France.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 Ik kom nooit meer terug. Nog drie minuten, dan gaat mijn trein. Dan hoef ik hier ook nooit meer te zijn. Want als ik hier rijd, houd jij me aan de lijn. Utrecht, Atrecht, Kamer, ik heb leveringen, Rijnstond, Shalo's, Roosbeek, Loteringen, Dukjes, Kloosjaar, Pantro, Vanessa, Netter, Vlam, Bart, Van Har, Kruipsen, Paat, Rockfort, Kate, Kikkebril, Hansel, Invertreitjes, Sport en dat even een gezever. Frankrijk. Nou weet ik heel goed dat je Frankrijk haakt en daar is ook nooit. Op vakantie ga ik ja, dat zelf in Brussel, nee, nee. dus jij al vreselijk vaart. Ik zou in Frankrijk ook niet je dag waar jij ja, gaat op. Want je moet toch wat mij daar brood en men gaat nooit in band.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 The Amazing Stroopwafels, Frankrijk. De begintune van de avondetappe, avondetappe, is al een aantal jaren Le Passager van Berry. Uh, dit jaar uh, zult u gemerkt hebben uh, is Berry ingewisseld voor Ellen Ten Damme die de Nederlandse versie uh, zingt van dit nummer uh, onder de titel Tour de France. Maar ik hou het vanochtend bij het origineel Berry Le Passager. Passager uh, En ik krijg net van collega Walter Sands door dat het origineel, ik wist dat het niet van Le Passager, van Iggy Pop was. Dus, uh, maar Barry zong het altijd uh, bij de avondetappen, nogal in de tijd van uh, Mart uh, Smeets. Uh, we hebben wat Spaans weer klaarstaan uh, met het thema fiets. En wel van Juan Luis Guerra, de beroemde zanger uit de Dominicaanse Republiek. En hij eh, zingt een nummer met een wel heel bijzondere titel... El Niagara en Bicicleta. Oftewel, fietsen over de Niagara watervallen. Juan Luis Guerra. Me dio una sirimba un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba. Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla. Será la presión o me ha subido la bilirubina... Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en Aftadina. Me llevaron a un hospital de gente. Supuestamente en la emergencia el recepcionista escuchaba la lotería. Alguien se apiada de mí, grité perdiendo el sentido. Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo, tranquilo Bobby, tranquilo. con sus manos de Bengay y me dijo, ¿qué le pasa, atleta? Y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido. Hay que chequearte la presión, pero la sala está ocupada. Y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma. Abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el ñagar en bicicleta. Z me escribió muy dulcemente, lo siento atleta. Me acarició con sus manos de Bengue y siguió su destino. Lo oí claramente cuando dijo otro paciente, tranquilo Bobby. Bajé los ojos a media hasta y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el ñagar en bicicleta. altijd een heerlijke stem en ontzettend fijne, gezellige muziek met die Caribbean touch. Je ziet gelijk weer de wuivende palmen en de zandstranden voor je als je naar hem luistert. Oké, okay, even weer. Een totaal andere artiest die ik nu heb klaarstaan en dat is David Rovich. David Rovich, geboren in New York, is een uh, indie singer-songwriter. En uh, zijn uh, muziek is over het algemeen ontzettend uh, maatschappij-kritisch. Uh, maar hij heeft ook uh, de fiets bezongen. En we gaan daarom nu naar hem luisteren met de Bicycle Song. Everybody's wondering what they're gonna do. Everything's a mess. Folks are feeling blue. If your troubles got you down, so much you can't abide. Get on that bicycle and ride. Yeah, get on that bicycle and ride. Neath the sunny skies, or along the ocean side. Just ride, ride, ride, ride, ride. They're doing it in Eugene, Havana, and Shanghai. Even folks in Boston town are giving it a try. Throwing out their gas tanks, the clean air by their side. Just get on that bicycle and ride. Yeah, get on that bicycle and ride. Neath the sunny skies or along the ocean side, just ride, ride. It's good for your heart and it's good for your brain. When those fluorescent lights are driving you insane Your toes will tingle in your shoes When to the pedal they reply Just get on that bicycle and ride Yeah get on that bicycle and ride Neath the sunny skies over long the ocean side just ride ride ride ride in troubles with your lovers The tandem's made for that You'll work together wonderfully Or else you'll just go splat Gonna shut down Main Street Make the bike paths far and wide And get on that bicycle and ride Yeah, get on that bicycle and ride Neath the sunny skies Or along the ocean side Just ride, ride, ride, ride Ride ride ride ride ride ride ride ride. ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, En dat was uh, David Rovich Met zijn nummer, The Bicycle Song. Uh, dan heb ik nu klaarstaan een nummer uit Catalonia. Uh dus uh, de provincie in Spanje, hebben we het natuurlijk over. En daar is uh, een band uh, genaamd Blauwmoed. Blauwmoed uh, is een groep die eigenlijk folkmuziek combineert... met pop, klassieke muziek, uh, originele uh, zangteksten. Uh, en de naam van de groep komt van het lied IJsland... van uh, de plaat uh, Voor de Toerist, heette die plaat. Nou... Uh, Heel veel gepraat over deze groep. We kunnen beter naar ze gaan luisteren. Uh, in het Catalaans. Biciclettes. En met dit nummer gaan we dan langzaam richting de klok van 11. Ik hoop u aan de andere kant van het nieuws en de boodschappen de terug te vinden. A la línia recta, bicicleta sense llum. un satélite de vidre Vaig i penso de las Deixate para o Lazarapencia desde una braquia de te contra digas que yo. Perfecta bicicleta sin semans, tiene un paz de zebra no recién pintada. Y tratamente las finestras sembran de papel mojado. Tan suró el falta al aire e perdut la brújula ya el... eerst het NOS nieuws van